President Lukashenko zal de plannen voor de Russische luchtmachtbasis in zijn land vermoedelijk niet dwarsbomen. Zijn regering is te veel afhankelijk van goedkope olie en gas uit Rusland. In de zee bij Zandvoort hebben vanmiddag zo'n 40 reddingswerkers vergeefs gezocht naar een drenkeling. Na een paar uur werd de zoektocht afgeblazen. De reddingsbrigade denkt dat een zeehond is aangezien voor een zwemmer.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 In Guatemala wordt nog altijd gezocht naar 300 mensen die donderdag werden getroffen door een aardverschuiving. Maar de reddingsdiensten verwachten niet dat ze nog mensen levend onder de modder vandaan zullen halen. De aardverschuiving ontstond door de zware regenval. Er zijn de afgelopen dagen 89, 87 lichamen geborgen. Het weer vannacht toenemende bewolking. Het blijft droog. Morgen overwegend bewolkt. Eerst nog zon. In de avond vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt morgen tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Joon.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 En wil je het allemaal nalezen, dan kan dat via www.peaceholderadio.eu. Veeluister plezier!